12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. De nullijn van wintjes is helemaal niet solidair... vindt FNV-voorzitter Jongerius. Meer aandacht voor riskante bedrijven als Chemiepak, zegt de onderzoeksraad. En geen Elfstedentocht, maar wel de Ronde van Skaasterland.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 Een loonsverhoging zit er voor alle Nederlanders voorlopig niet in. Tenminste, als het aan werkgeversvoorzitter Windjeslicht, voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW, hij wil een nationaal akkoord met de vakbonden en hij wil een nullijn afspreken voor alle Nederlanders. In zijn woorden, de verlamde FNV-bonden moeten in deze zware economische tijden de rijen sluiten en kiezen voor een solidair akkoord. Agnes Jogerius, voorzitter van de FNV. Goedemiddag. Goedemiddag. De Nationaal Akkoord Solidair, nog maar liefst. Valt daar met u over te praten? Nou ja, ik vraag me af wat hier in vredesnaam Solidair aan is. Want eh, als je nou kijkt naar wat eh, meneer Wientjes eh, voorstelt... Eh, dan moeten wel de werknemers eh, de uitkeringsgerechtigden inleveren. Maar wat heeft er eigenlijk zelf aan pijn in de aanbieding? Uh, geen voorstellen voor de aanpak van de bonussen, uh, geen voorstel voor een uh, bankenbelasting, geen voorstel uh, om iets met uh, de belasting van bedrijven te, uh, te doen. Um, dit is wel heel erg makkelijk, zeggen de rekening van de crisis moet door de werknemers betaald worden. Zo doen we dat dus niet. Ja, is het niet verhogen van salarissen is geen, uh, geen optie voor u dus. U gaat er niet, niet met hem over praten over dit plan? Nou ja, kijk, we zullen elkaar ongetwijfeld binnenkort weer uh, tegenkomen. Maar als het gaat om de aanpak van de Europese crisis... dan hebben hij en ik volgens mij een compleet verschillende lijn. Hij zegt bezuinigen, bezuinigen... En dus de nullijnen. ik zeg, investeer nu in mensen. Zorg voor economische groei in Europa. Zorg dat mensen geld uit te geven hebben. Zorg voor banen voor mensen. En ik heb dus een heel andere oplossing voor de crisis... Uh, dan meneer Rewintjes voorstelt. Want als mensen geen geld uit te geven hebben... dan komt die economie ook niet op gang. Nee, er is juist op dit moment ontzettend uh, uh, een gebrek aan vertrouwen... in de samenleving. Mensen vrezen hun baan. Mensen... Uh, vrezen uh, de komende uh, bezuinigingen. Het is ook niet nodig, die komende uh, bezuinigingen. Laten we ervoor zorgen dat mensen geld kunnen uitgeven. Laten we zorgen dat er banen zijn voor mensen. Dat is de aanpak. En als meneer Wintjes echt solidair wil zijn... doe dan iets aan de bonussen, doe iets aan de bankenbelasting... doe iets aan de belasting voor bedrijven. Wat vindt u van de timing van die, uh, van die oproep? Want die crisis is nog niet voorbij. Nee, de crisis is nog niet uh, voorbij. Uh, en uh, ja, er moet inderdaad in Europa een aanpak komen... Uh, om die crisis op te lossen. Uh, maar daar zijn heel veel internationale, uh, verstandige mensen... economen, die zeggen juist in de landen waar het nog goed gaat... zorgen ervoor dat de bestedingen op peil blijven. Zorg dat er geïnvesteerd wordt in groei en in banen. Uh, en hier uh, kiest meneer Wintjes juist de andersom aanpak. Bezuinigen, bezuinigen en de nullijn. En volgens mij is dat niet de juiste oplossing voor de crisis. Geen goed plan. Mevrouw Jongerius, voorzitter van de FNV. Dank u wel voor de uitleg. Er is veel misgegaan bij de grote brand bij Chemiepak vorig jaar in Moerdijk. Er ontbrak een goede crisiscommunicatie. De brand kon snel uitbreiden. Doordat er tegen de regels in massaal brandbare vloeistoffen stonden opgesteld... in kwetsbare, kwetsbare plastic containers. Dat zijn conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... in een rapport dat zojuist is gepresenteerd. Verslaggever Hendrik Willem Hofst, die heeft het allemaal bestudeerd. Harde conclusies, Hendrik Willem. Ja, de meeste conclusies kenden we natuurlijk al... omdat het rapport via de NOS is uitgelekt. En dan ging het bijvoorbeeld over de slechte communicatie naar mensen in het gebied. Maar nu krijgen we dus ook een toelichting bij van de onderzoeksraad. En de voorzitter van die raad is spijkerhard over... hoe er op het bedrijf in Moerdijk met veiligheid werd omgegaan. Er werd in strijd met de eigen regels en de vergunning gewerkt, zegt hij. Uit moeten we constateren... dat er volstrekt onvoldoende veiligheidsbewustzijn is geweest bij het bedrijf. Het is een bedrijf wat uh, verpakt, wat overpakt. Het is geen bedrijf wat zelf chemicaliën produceert. En uh, men heeft zich toch veel te weinig is men zich bewust geweest van welke stoffen, met welke stoffen men eigenlijk werkte. Ja, terwijl het toch heel vaak gecontroleerd werd door verschillende overheidsinstanties. Hoe kan dat dan? Er werd een aantal keren gecontroleerd. Dat waren wel controlebezoeken die altijd van tevoren werden aangekondigd. Dat is denk ik voor een bedrijf als Chemiepak niet, niet de meest handige strategie... omdat het geeft de gelegenheid om dingen die niet goed zijn ongedaan te maken... om in ieder geval te zorgen dat je op zo'n dag hè, dat dat gebeurt... geen activiteit onderneemt die niet in de vergunning staan. Jimmy Joostra was dat. Welke aanbevelingen doet de raad van Joostra? Een hele serie. Bijvoorbeeld dat de chemische industrie meer aandacht moet hebben... voor de veiligheid van kunststofcontainers. Omdat die bijvoorbeeld heel snel smelten bij een brand... en dat er veel gevolgen kunnen zijn. Maar ook dat er deze kabinetsperiode nog een evaluatie moet komen... van de wet op de veiligheidsregio's. En dat zijn de organisaties die de hulpdiensten... zoals de brandweer de ambulance aansturen. De brand in Moerdijk die gebeurde in de regio Midden- en West-Brabant... maar had Grote gevolgen voor de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en de veiligheidsregio Rotterdam-Rijmond. Want die moesten ook maatregelen nemen. Nu zijn er 25 van die regio's, maar dat systeem moet snel op de schop, zegt Joustra. Is het niet te ingewikkeld? Kan het niet eenvoudiger? Kijk ook nog eens of je echt 25 veiligheidsregio's nodig hebt. En dat zouden er minder kunnen zijn, volgens u. In ieder geval, als je er minder hebt, heb je minder uh, veiligheidsregio-overschrijdende incidenten. Um, uh... De nationale politie gaat naar tien regio's. Zou dat ook voor de veiligheidsregio's moeten gaan gelden? Wat dat betreft, wij laten concrete invulling vragen over aan een commissie die dat allemaal gaat evalueren. Maar dat zou wel een logisch idee zijn, toch? Het is een idee wat ik in ieder geval in informele gesprekken met mensen die met de veiligheidsregio's betrokken zijn wel een aantal keren hebben gehoord. Nou, vanmiddag reageert minister Opstelten van Veiligheid op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad. En zullen we horen of hij ook voelt voor uh, zo'n snelle evaluatie en mogelijk minder veiligheidsregio's. Oké, okay. Hendrik Willem Hofs. De Belastingdienst is niet van plan om de naam van een tipgever bekend te maken. Die man heeft in 2009, toenmalig staatssecretaris De Jager... informatie gegeven over honderden Nederlandse zwartspaarders bij een vestiging van de Rabobank in Luxemburg. Op basis daarvan legde de Belastingdienst naheffingen op. De Geheimhoudingskamer van de rechtbank in Arnhem bepaalde dat de naam van die tipgever bekend moet worden gemaakt, maar de Belastingdienst wil alle middelen aangrijpen om dat te voorkomen. De dienst wil dat eerst de Belastingkamer uitspraak doet over die naheffingen. De identiteit van de tipgever wordt pas bekendgemaakt als de Hoge Raad zich daarover zou uitspreken. Ja, met de woorden, ik heb geen goed nieuws. Van voorzitter Wieling van de Vereniging de Friese Elfsteden. is er ook een eind gekomen aan de vele voorbereidingen... voor de tocht der tochten. Zo was er door cafés langs de route al extra bier ingeslagen. Bakkers zorgden voor meer Fries gebak in voorraad. En de maker van Berenburg schroefde de productie flink op. En ja, er is toch algemeen veel begrip voor. Het besluit om niet door te laten gaan. Als het ijs op zoveel plekken slecht is, is het levensgevaarlijk om die tocht te houden. Dat is de algemene opinie. De voorbereidingen worden stilgelegd, maar de provincie Friesland hoopt de komende dagen nog wel een flink graantje mee te pikken van de schaatskoort. Friesland roept plezier schaatsers op om dit weekend te komen. Omdat het ijs op delen van het Elfstedenparcours van superieure kwaliteit is en er lekker geschaatst kan worden. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten.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 De topman van ING, Jan Hommen, gaat diep door het stof. De storingen bij het internetbankieren zijn onaanvaardbaar... en hij biedt het Nederlandse volk daarom zijn excuses aan. We hebben een paar hele ongelukkige weken achter de rug... en ik heb uh, uh, ook een aantal uh, uh, ervaringen daarop gedaan... die uh, buitengewoon onplezierig zijn voor klanten... maar ook voor onze interne bedrijfsvoering... Ik moet de klanten mijn excuses aanbieden. Dit, dit mag niet gebeuren. En we nemen ook iedere maatregel om te zorgen dat het niet verder kan gebeuren. Er zijn een paar ongelukkige dingen gebeurd. Er wordt menselijke fouten gemaakt in twee gevallen. In één geval was het de samenloop van een aantal software- en hardwareproblemen bij elkaar. Dat is opgelost. En ik hoop dat we dus nu kunnen zeggen... de dienstverlening die we al die jaren heel goed gedaan hebben... is weer terug naar het niveau zoals klanten dat mogen verwachten van ING. U zegt persoonlijke fouten zijn gemaakt. Betekent dat ook dat daar consequenties uit getrokken worden? Of gaan mensen op straat gezet worden daardoor? Nou, dat. Uh, kijk, iedereen maakt wel eens een keer een fout. Dat heeft niet onmiddellijke consequenties, maar het mag niet gebeuren. Menselijke fouten moeten ook worden geëlimineerd. Er werd ook gezegd, ja, maar het, misschien is het hele systeem van internetbankieren bij ING wel achterstallig, uh, slecht onderhouden, uh, gebrekkig, tekortschietend. Ja, ik heb allerlei verklaringen gezien. Die, die sloegen nergens op. Het waren incidentele problemen. En die zijn opgelost. Dus ik hoop dat we het nu kunnen zeggen: uh, ING gaat weer verder, zoals het uh, in, in het verleden geweest is, dus met uh, goede dienstverlening. En ja, daar, daar moeten wij voor staan: de klant staat centraal bij ING. In de Syrische stad Homs wordt voor de zesde op een volgende dag zwaar gevochten. Volgens activisten heeft het Syrische leger vanochtend zeker dertien mensen gedood. De regeringsleger en de opstandelingen vechten om de controle in enkele wijken van de stad. Daarbij zijn honderden mensen al om het leven gekomen. En VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon waarschuwt dat Syrië afgeleid naar een burgeroorlog. Ban Ki-moon noemt het geweld onaanvaardbaar. In België zijn de afgelopen dagen drie mensen gestorven door de Vrieskou. Aan de Belgische kust vroer een bejaarde man dood die de weg was kwijtgeraakt. In Antwerpen raakte een man onwel en stierf in de buurt van zijn woning. En in Belgisch Limburg belandde een man door nog onbekende oorzaak in het ijskoude water. Justitie gaat een man die het lichaam van zijn vader heeft opgegraven uit het graf op een begraafplaats in Wolverga niet vervolgen. Volgens de OM heeft strafrechtelijk ingrijpen geen zin, omdat die man van 52 uit Wolverga in de war was. Hij zou in oktober het lichaam van zijn overleden vader hebben opgegraven, om het vervolgens in de sloot te gooien. Sport. Jan Ulrich is door het Internationaal Sporttribunaal... schuldig bevonden aan overtreding van de dopingregels. Volgens het CAS is bewezen dat de Duitse ex-wielrenner... betrokken is bij het grootschalige dopingschandaal Operation Puerto. Ulrich, 38 inmiddels, beëindigde in 2007 zijn actieve carrière. En als gevolg van zijn uitspraak worden zijn uitslagen... gereden na 1 mei 2005 van hem afgepakt. Zijn belangrijkste prestatie na die datum... was een derde plek in de Ronde van Frankrijk in 2005. Ja, een dag na de deceptie van het niet doorgaan van de Elfstedentocht... wordt er gewoon weer geschaatst op natuurijs. Ijs voor de Elfstedentocht mag dan niet dik genoeg zijn. Uh, de marathonschaatsers zijn vandaag wel in Friesland. Het peloton rijdt de ronde van Skaastelan. Gio Lippens in Goingarijp. Dat zal toch wel een wat andere sfeer zijn, uh, Gio, dan op dat Nederlands kampioenschap in Emmen. Ja, dat kun je wel zeggen hoor. Juist hebben de dames gereden en er stonden maar 16 dames aan het vertrekken. En dat is toch echt een absoluut ja, minimum. Het is zelfs onder het minimum. Dat is eigenlijk een uh, wedstrijd uh, onwaardig. Waar ja, Je hoort op de achtergrond uh, de speaker, want die gaat onverdroten voort. Er staan misschien 200 man zo'n beetje langs het uh, parcours. En wat een tegenstelling is dat uh, met het NK van gisteren en met natuurlijk die gekte rond die persconferentie van de Elfstedentocht. Ja, de lucht is uit de ballon, het is afgelopen, de koorts is over. Mark Tuit, dat het net ook heel mooi, die zei ook van ja, dat gevoel is even helemaal weg. Maar rijden op natuurreis blijft natuurlijk heel mooi. Ja, dat natuurreis, dat, is dat nog deels ijs van de Elfstedentocht? Uh, dit gebied, uh, dan moet ik je heel eerlijk zeggen, dit gebied niet. Dit zit net zo'n beetje boven Sneek. En uh, hier ligt een hele grote poel, een hele grote plas water. En uh, dat ijs dat ziet er trouwens hier uh, fantastisch uit. Het is echt uh, van dat uh, gekzwartig ijs Dus uh, wat dat betreft is het wel uh, prachtig ijs. Maar ja, er ligt zo ongelooflijk veel ijs in Friesland. Als je hier naartoe rijdt, overal kom je die vaarten en die meren tegen. Dus uh, die Elstede inderdaad, ja, ze kunnen hem bijna overal leggen. Maar goed, hij heeft nog helemaal een vast parcours. En daar gaan ze overheen, dus hier komen ze niet. De vrouwen hebben gereden, 60 kilometer zijn ze al binnen. Ja, ze zijn binnen en uh, toch een hele mooie winnares. Misschien wel de sterkste tot op dit moment. Foske Tamar van der Wal. Zij won de wedstrijd voor Jolanda Langeland en voor Erna Kijk in het vechten. Dat waren de eerste drie. Dus dat zijn toch nog wel hele grote namen die hier dan die wedstrijd in elk geval op het podium rijden. En Foske Tamar van der Wal, ja, dat was gisteren de vrouw die volledig in de tank zat op het Nederlandse kampioenschap. Zij moest alle gaten dicht rijden, waardoor ze uiteindelijk niet aan die Nederlandse titel toe kwam. Maar ze wint hier wel gewoon de wedstrijd. Giel Lippens in Gooi Gerijp. Het is 14 over 12, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. FNV-voorzitter Jongerius moet niets hebben van het plan van werkgeversvoorzitter Wientjes voor een algehele nullijn. Er moet deze kabinetsperiode nog een evaluatie komen van de wet op de veiligheidsregio's. Dat zijn de hulpdiensten, zeg maar. Dat is het advies na onderzoek van de brand bij chemiepak. En ING-topman Hommen biedt de klanten excuus aan voor de storingen bij het internetbank hier.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 Goedemiddag allemaal. Nu.nl heeft een nieuwe hoofdredacteur. Het is Wouter Baks. We bellen zo meteen even met hem. In het mediaforum, NCV-collega Guylaine Plag en Mathieu Slee... de hoofdredacteur van Story. Het gaat onder meer over die mop van die Elfstedentocht. Die ging dus niet door. RTL4 had wel een heel programma in de stijger staan gisteravond. De Elfstedenkoorts geheten.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 We beginnen met het medianieuws van vandaag. Weet u nog waar u was toen Wiebe Wieling dat slechte nieuws bracht? Miljoenen mensen keken gisteravond live naar de persconferentie van de Elfstedenbaas. die zowel in het journaal als bij de Wereld Draai Door werd uitgezonden. Opgeteld was dat goed voor ruim 3,7 miljoen kijkers. En daar komen dan de kijkers via internet en omroep Friesland nog bij. RTL's speciale programma Elfstede Stedenkoort trok 794.000 kijkers. Een aantal dat ongetwijfeld veel hoger was uitgevallen als Wieling goed nieuws had gebracht. Sky News en de BBC gaan zich intensiever bemoeien... met het Twittergedrag van hun journalisten. Die moeten nieuws eerst aan de redactie melden... voor ze het op Twitter slingeren. Bij Sky mogen mensen die niet bij dat bedrijf werken... ook niet langer worden getweet. Ook mogen zakelijke accounts niet meer worden gebruikt... om persoonlijke ditjes en datjes de wereld in te sturen. Eerder kwam persbureau AP ook al met zo'n Twittercode. En meer BBC Nieuws, de directeur van die omroep, heeft toegegeven... dat zijn organisatie te weinig oudere, vrouwelijke nieuwslezers... en presentatrices in dienst heeft... De afgelopen jaren kwam de Britse staatsomroep vaak negatief in het nieuws door het dumpen van oudere presentatrices. Directeur Mark Thompson zei tegen de Daily Mail dat er in de top van de organisatie zelf een hoop verbeterd is, maar dat dat nog niet naar het scherm toe vertaald is. Nou, bent u boven de 50 vrouw en spreekt u een beetje Engels? Doe dan uh, gewoon even een briefje op de bus naar Londen en wie weet. Het feministisch maandblad opzij heeft vandaag uitgeroepen tot dag van het erotisch kapitaal. Wat dat precies is en waarom dat nodig is... dat horen we van hoofdredacteur Margriet van der Linden. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerst nog even dit. Ik las dat net voor hè, van de BBC-directeur. Die erkent dat er te weinig oudere vrouwen op tv zijn. Is dat hier ook zo, vindt u? Absoluut. Wie zou u, wie zou u wel terug willen zien? Oh, de usual suspects denk ik. Sowieso uh, Sonja Barend. Uh, ik herinner nog Henny Stoel. Ik weet niet of ze dat zou willen. Maar als ze er toch een paar zou, uh, zou noemen. Mieke van der Wij. Um, ja, er zijn er nog weer. Je vraagt me, je me een beetje, maar dat geeft niks. Dat zijn in ieder geval vrouwen van, ik denk, Inge Diepman, ooit van Vara. Ja. Nou, volgens mij zit hij in het debatcircuit, uh, maar waarom niet? Ja. Um, um, ze hebben dat bij de BBC opgemerkt, en volgens mij hebben wij dit al uh, een paar jaar geleden gesignaleerd. Op een gegeven moment taaien vrouwen op televisie af tegen Willem Dank. En dat is eigenlijk ontzettend zonde als je naar Amerika kijkt. Uh, Barbara Walters, ja. Ja, het uh, petje af. Ja. Maar ook voor uh, degene die haar prominente prime-time uh, uh, geeft. Nou. Um, hier blijven de oude mannen gewoon zitten met de oude vrouwen haken op een gegeven moment af en dat zou niet zo moeten. Dan naar het erotisch kapitaal, want dat is toch een interessant onderwerp. De voorkant van de nieuwe opzij, daar staat een laag uitgesneden decolleté. Uh, Even kijken hoor, is die heel laag? Mm, ja, een decolleté. Een, décolleté, een ja. uitgesneden ja. decolleté. Um, dat geeft misschien al een hint, maar wat is het precies? Erotisch kapitaal is niet alleen maar het décolleté. Die cover was uh, zeker bedoeld op om te prikkelen en dat is gelukt. Het is uh, oké, okay, ook wel uiterlijke aantrekkingskracht. Maar ook charme, sociale vaardigheden, gevoel voor stijl. Dingen uh, waarvan uh, vrouwen soms denken: Nou, dat mag ik niet te veel etaleren. Maar wij vinden, en uh, dat hebben wij in een artikel in de huidige opzij uh, gemeente moeten formuleren. Doe daar iets mee, want het maakt je uniek. Dus je moet mobiele... je e erotisch kapitaal inzetten om de top te bereiken, bijvoorbeeld? Onder andere, volgens mij uh, doet opleiding ertoe. Uh, je netwerk doet ertoe. Uh, je gewoon hoe, hoe, hoe slim je bent. Uh, maar dit zou een meerwaarde kunnen zijn. Er zijn verschillende soorten kapitaal. Economisch, cultureel, sociaal, uh, linguistisch heb ik me laten vertellen. Dus of je de taal, waar je dan ook bent, uh, goed beheerst, dat geeft je meerwaarde... En dit zou uh, voor vrouwen ook iets kunnen ja. uitmaken. Maar je wilt toch als vrouw beoordeeld worden op uh, wat je kwaliteiten zijn... en niet of je dikke tieten hebt? Ja, maar nu ga je een beetje de bocht. Want als je nou uh, bedenkt... want dat hoor ik wel eens, van ja, die vrouwen die eenmaal aan de top zitten... waarom... Uh, ...gaan die zich opeens van ook hullen in, in schutkleuren... ...en uh, willen ze niet meer laten zien uh, dat ze vrouw zijn. En dat heeft niets mee te maken dat je opeens je borsten uit je blouse laat vloepen Maar er is wel iets anders wat je kan doen. Anders dan uh, een soort amorfe pakken, aantrekken. Want dat is wel eens een klacht. Nee, doe het vooral niet... Want het geeft je meerwaarde. We hebben in opzij ook een aantal topvrouwen. die op die lijst van 100 ja. machtige vrouwen. die we jaarlijks uitbrengen. geïnterviewd. Ze doen het stuk voor stuk. Ik las een stukje van Janine Hennis-Plasgaard. de VVD, Tweede Kamer. die zegt. Nou, om power uit te staan heb ik laatst een paar rode laarzen gekocht. Ja. Is dat een goed voorbeeld? Nou ja, zo simpel kan het al zijn. Maar het is ook een beetje kunnen. treurig, toch? Nee, het is niet treurig. Het is en, en, en, en nog eens en. En dat zijn allemaal pluspunten waar je gebruik van zou kunnen maken. Maar het heeft ook nog een hele andere laag. En dat is uh, dat je zou kunnen zeggen... Um, in Amerika bijvoorbeeld. In een verkrachtingszaak. Vorig jaar was het nog aan de orde. Zijn uh, sheriff die die uh, zaak onder zijn hoede had. Ja, um, het is misschien ook niet zo gek. Want deze, dit slachtoffer had een kort hokje aan. Mm. Dus ik denk, ja... Uh, wat is dat nou voor seksisme? Bepaalt dat dat mensen aan je mogen zitten? Ja. Nee. Dus het heeft verschillende lagen. En uh, ja, wij dachten een beetje ludiek te zijn met de dag van het erotisch kapitaal. Ja. Toon je vrouwelijke kant. Zij, dus je mag het uh, ook feminiem kapitaal noemen. Nog worden. even, even zeg maar, laten we zeggen, de, de is van de, van de oude stempel zou ik maar zeggen. De, de, de, de, de broep, hoe heet dat? Weet dat nou? De broekpakker, wou ik zeggen. Maar de tuinbroekenfeministen. feministen nou, jij zegt het. Nou, ik, ja. ik, krijg, ik heb altijd... Ja, maar van jaren oh, met, geleden. Met wie ik ook te maken heb, die begint altijd over die tuinbroeken. Ja, nee, Volgens mij was het ook gewoon mode destijds. Oké. Okay. Nou, in ieder geval, maar die groep die, laten we zeggen, heel erg bijgedragen heeft natuurlijk aan de emancipatie van de vrouw... die zal hier toch wel naar kijken zo van, wat is dit nou weer van opzij? Nou, ik denk dat ze zeker uh, eventjes de wenkbrauwen omhoog laten schieten... Misschien bij, bij het zien van de cover, dan denk ik, ha, ah, nu heb ik je, want dat is best goed, dat die wenkbrauwers omhoog gaan. En als we dan verder lezen, dan zit daar een heel ander verhaal in. Ik hoop dat ik dat zojuist een beetje heb kunnen vertellen. Ja. Maar weet je, ik ben nooit zo erg van het normatieve. Uh, in de zin van, zo hoor je het te gedragen. Iedereen mag het invullen zoals hij wil. En volgens mij was vorig jaar de tuinbroek weer in de mode. Ik heb een stel tuinbroeken uh, voorbij zien komen. dat ik dacht: ja, dat is ook erotisch kapitaal. Dankjewel voor de uitleg, niet van der Linden van Opzij. Jo. In april komt er in de Verenigde Staten een eind aan de populaire ziekenhuisserie House MD. De serie met de Brit Hugh Laurie in de hoofdrol wordt sinds 2004 uitgezonden. en was van 2005 tot 2008 een van de best bekeken series in de Verenigde Staten. De eigenzinnige dokter House had in zijn diagnoses altijd een voorliefde voor één bepaalde ziekte. Het never lupus. ANA was negative. It's not lupus. Hallucinations are a symptom of psychosis, which is the fourth diagnostic criteria. It's official. This is lupus. Treat hem voor lupus. I think your son has lupus. Doesn't cause liver damage. Add the fact that he's coughing blood. You've got three of the indicators of organ-threatening lupus. It's moving too fast. It's lupus. In Nederland werd de serie uitgezonden door SBS 6, Net 5 en RTL 5. En lupus, voor u het niet wist, is een auto-immuun bindweefselziekte die onder meer huidaandoeningen tot gevolg heeft. Er is laatste nieuws, hier is Jan van der Putten. Ja, het gaat over Ajax. De raad van commissarissen van Ajax stapt op, dat is zojuist bekendgemaakt. De positie van vier van die vijf commissarissen was onhoudbaar geworden... na de uitspraak van de rechter deze week. Die bepaalde dat die vier niet op eigen houtje Louis van Gaal tot directeur hadden mogen benoemen. Dat hadden ze gedaan zonder Johan Kruijf daarover in te lichten. De vijfde commissaris bij Ajax. Nou is het heleboel uh, stapt op en ze gaan trouwens pas weg, heb ik gehoord... als er weer nieuwe commissarissen beschikbaar zijn. Goed zo. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Aan Blokker bewaren de Beatles natuurlijk goede herinneringen... maar ook in Amerika mochten ze graag optreden. 9 februari 1964 bijvoorbeeld... keken 70 miljoen mensen naar het eerste optreden van de Beatles... in de mateloos populaire Ed Sullivan Show. De show was het begin van de British Invasion... in de Amerikaanse popmuziek... en de Beatles vestigden in één keer hun naam in die popmuziek. En nu, hier he is Ed Sullivan. Dank u Now, yesterday and today, our theater's been jammed with newspapermen and hundreds of from all over the nation. And these veterans agree with me that the city, never has witnessed the excitement stirred by these youngsters from Liverpool, who call themselves the Beatles. Now tonight, you're going to twice be entertained by them, right now and again in the second half of our show. Ladies and gentlemen, the Beatles. Hey, one, two, three, four, five. Close your eyes and I'll kiss you. Yeah, something very nice happened, and the Beatles got a great kick out of it. We just received a wire, they did, from Elvis Presley and Colonel Tom Parker, wishing them a tremendous success in our country. I think that was very, very nice. <laughs> introducing the Beatles again, may I point out that they'll be on our show, as I told our audience, for the next two Sundays, next Sunday from Deauville Hotel, the Miami Beach Show, starring Hollywood's exciting Missy Gaynor. But ladies and gentlemen, once again, lijst met artiesten die hun doorbraak te danken hebben aan die Ed Sullivan Show. Die is indrukwekkende. Jackson 5, Elvis Presley, The Beach Boys, The Rolling Stones en dus de Beatles. Het zijn maar een paar van de namen in een hele lange rij. Lunch met Jurgen van den Berg. Nu.nl heeft een nieuwe hoofdredacteur. Wouter Baks heet hij. Op dit moment is hij nog chef nieuws bij Trouw en hij is nu aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd. Hallo. Ja, dankjewel. Waarom deze Bedankt, overstap ik ben blij mee. Uh, nou, ik, vind, uh, ik heb 17 jaar in de kant van de gewerkt, met heel veel plezier. Maar ik ben best een nieuwsjunk. En als je van nieuws houdt, dan zijn er zes verschijningsmomenten per week eigenlijk niet genoeg. Uh, bijvoorbeeld zoals juist, de raad van commissarissen van de IJs is opgestapt. Ja. Nou, ik ga dan natuurlijk zorgen dat daar een keurig bericht van in de kant komt morgen. Ja. Maar ja, die gaat morgenochtend een keer op de deurmat uh, uh, vallen... Ja, dan is het toch leuker om, uh, om dat gewoon onmiddellijk te kunnen brengen. Op nu En ik hou heel zijn... erg van de multimediale trucendoos. Ja, daar, daar, staat het dan, uh, daar staat het nu al op. Vanaf 1 mei ga je, ga je beginnen. Um, ja. een, een nieuwe hoofdredacteur wil zich natuurlijk laten gelden. Wat zit er in die trucendoos dan? Nou, um, vooropgesteld uh, vind ik Nu.nl nu al een hele goede site... die heel erg goed bovenop het nieuws zit. Maar ik denk dat Nu.nl een beetje aan zijn stand verplicht is geraakt... door zijn omvang uh, om meer eigen nieuws te maken. Uh, uh, ik, bedoel, ik zou willen dat Nu.nl tussen de andere grote titels uh, gewoon duidelijker aanwezig is. Uh, dat we meer onze eigen vragen gaan stellen. Hè, want nieuws is ook vaak gewoon het antwoord op een originele vraag. Dus meer zelf dingen uh, agenderen? Absoluut, absoluut. Uh, eigenlijk eigenlijk zou, men, men, uh, zou ik een leuk doel vinden om te stellen dat je toch één keer per week het gesprek van de dag zou moeten bepalen. Het is nu te volgend, vindt u? Uh, ja, ja. Ja, we kunnen daar, we kunnen daar echt toch een slag in maken. Uh, en ze volgen goed, hartstikke goed. En ze agenderen ook wel steeds meer hoor, dat wel. En bijvoorbeeld de politieke journalisten in Den Haag, die zijn echt goed. Uh, die uh, zijn ook echt wel doortastend, zeg maar. Maar nieuws, dat is echt een continue dialoog tussen journalisten. En ik zie er enorm uit om met die journalisten echt gewoon van dag tot dag bezig te zijn. Wat komt er binnen? Wat ja. kun je ermee doen? Ja. Maar ook welke vragen kun je zelf gaan stellen en beantwoorden? Nou hebben ze bij nu pas bekend bekendgemaakt dat er een soort van tweede site komt... Hè, met uh, opvallend en entertainment nieuws, een beetje tabloidachtig. Ja. Uh, dat ja. is wel iets heel anders dan de wereld waar u nu in werkt uh, bij Trouw. Ja, dat klopt. dat klopt. Bij Trouw zijn we natuurlijk uh, zo degelijk als eikenhout. <lacht> uh, nu, die nieuwe site die er komt, die komt niet onder mijn verantwoordelijkheid. En daar is ook wel bewust voor gekozen omdat nu.nl wel echt zeg maar, een kwaliteitsnieuwsmerk uh, moet blijven, zeg maar, dat ook moet uitstralen. Uh, maar goed, uh, ik ben ook niet ongevoelig voor wat mensen gewoon graag lezen. Uh, nu.nl moet ook in die behoefte voldoen. Je hebt ook de rubriek Achterklap, maar ik ja. denk dat daar vredelijk veel mensen naartoe komen. Daar kan ik ook heel goed mee leven. Ja. Uh, Goed, vanaf, vanaf 1 mei gaan we het zien. De veranderingen uh, en die trucendoos waar u het over had. Uh, in ieder geval nog een keer gefeliciteerd. en uh, uh, Leuk dat u even naar de telefoon kwam. Wouter Baks, nu nog chef ja, Nieuws Trouw. En hij is dus de nieuwe hoofdredacteur van Nu.nl. Uh, we gaan uh, zometeen door met ons mediaforum. Guileine Plag, presentatrice van Debat op 2 bij de NCV. En de KRO trouwens. Uh, hoofdredacteur van Story, Mathieu Slee is ook hier. Uh, het klinkt wel goed deze man volgens mij. Nee, ik vond het heel grappig dat hij zei... Uh, we kunnen veel meer... Uh... Uh, gaan nieuws gaan maken. Ze doen het op zich wel heel goed nu, maar nog niet goed genoeg. Dat het wij en zij denken wat toch even ja, naar boven kwam. Ja. Bij het positieve was het weer. Ja, het, het lijkt me wel een heel goed voornemen. Ja. Dat je niet alleen uh, datgene overneemt wat andere media uh, naar boven halen, maar dat je ook zelf gaat proberen om daar een bijdrage aan te leveren. Ja, volgens mij deden ze dat al meer. Want je ziet nu vaker, ja. he, hebben ze tegen nu.nl mm. gezegd en dat ze zelf een minister bellen of. Uh, dus ik heb wel ja. het idee dat dat al gaat. Nou, wanneer was het vorige week gehoord dat de NOS eigenlijk met hun nieuw site. Uh, nou ja, ze naar de kroon steken, dus uh, het is ook wel nodig natuurlijk dat ze daar even ja. weer de boel uh, een beetje op orde krijgen. Nou, hoewel, het gaat hartstikke goed natuurlijk met nu.nl. Maar uh, veel vertrouwen in deze man, begrijp ik. Nou, ik ken hem niet persoonlijk, maar als ik hem zo hoor, heb ik daar heel veel vertrouwen wel. in, ja. ja. We gaan zo meteen uh, uitgebreid doorspreken over uh, een of andere tocht, die is doorgegaan, en ook over waar Margriet van der Linden het net over had, het, uh, het erotische kapitaal wat je moet inzetten. Um, dat zometeen in, de, in deel 2 van het Media Forum, maar eerst is hier Jan van der Putten. Radio 1. De EU en het IMF geven Griekenland nog twee weken de tijd om hun bezuinigingspakket rond te krijgen. Dat meldt het persbureau Bloomberg. De Griekse regering moet nog 300 miljoen extra bezuinigen om weer in aanmerking te komen voor noodsteun. De Duitse regering heeft vier Syrische diplomaten uitgewezen... die op de Syrische ambassade werkten. Meer is er niet over bekendgemaakt. De Duitse Veiligheidsdiensten arresteerden deze week in Berlijn... twee mannen op verdenking van spionage. Die zouden werken voor de geheime dienst van president Assad... en leden van de Syrische oppositie in Duitsland bespioneren. In België zijn de afgelopen dagen drie mensen doodgevroren door de vrieskou aan de kust, de Belgische kust, voor een bejaarde man dood. Die was de weg kwijtgeraakt, die heeft het niet overleefd. In Antwerpen raakte een man onwel en stierf in de kou in de buurt van zijn woning. En in Belgisch Limburg belandde een man door nog onbekende oorzaak in het ijskoude water. En zo net bekend geworden, de Raad van Commissarissen van Ajax... stapt binnenkort op. Positie van vier van de vijf commissarissen was onhoudbaar geworden... na de uitspraak van de rechter deze week. Die bepaalde dat die vier niet op eigen houtje... Louis van Gaal tot directeur hadden mogen benoemen, achter de rug om van Johan Cruijff. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is bewolkt en plaatselijk kan een beetje neerslag vallen. In het binnenland valt dan tijdelijk wat motsneeuw... en in de kustprovincies een beetje natte sneeuw of motregen... De zwakke tot matige noordenwind voert zachte lucht aan... en de temperatuur stijgt in de kustprovincies naar 1 of 2 graden boven nul... maar in de zuidoostelijke helft van het land blijft het licht vriezen. Later in de middag breekt in het noordoosten nog even de zon door. Vanavond is het in de zuidwestelijke helft van het land bewolkt. Vanuit het oosten klaart het langzaam op... en vannacht vriest het 5 graden aan de kust en 9 graden in het binnenland. Morgen blijft het droog en is er veel ruimte voor de zon... Bij een matige oosten- tot noordoostenwind blijft het in het hele land 2 tot 5 graden vriezen. Zaterdag is het nog zonnig. Zondag neemt de bewolking toe en volgt winterse neerslag. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met Guilherme Plag, collega van de NCV en de hoofdredacteur van Story, Mathieu Slee. Nog een keer welkom allebei. Even heel kort over dat, dat Twitter-bericht wat ik net voorlas. Sky News en de BBC gaan de Twittervrijheid van hun redacteuren aan banden leggen. Mathieu, mogen jouw redacteuren gewoon vol op twitteren? Um, ik heb uh, met name een fotograaf die. Uh heel veel twittert. Edwin en, Smulders is ja, dat? Ja, en dat doet hij uh, helemaal op eigen... Uh, hij bepaalt zelf wat hij twittert. Maar hij weet wel heel goed natuurlijk dat hij, als hij een leuke primeur hoort... Uh, dat hij dat niet op Twitter moet gooien, maar dat hij ons even moet bellen. Ja. En je mag toch wel verwachten dat mensen uh, het vermogen hebben... om zelf in te schatten van gooi ik hier een primeur niet 1, 2, 3 op straat. Maar je kunt hem ook niet een hele week droog houden, toch? Jullie komen één keer in de week met je blad. Ja, hij, uh... ja maar hij, hij heeft wel een hele hoop uh, dingen die hij meemaakt. Ik bedoel, het hoeft, het hoeft ook allemaal niet heel erg spannend te zijn. Gewoon hele leuke dingen waar hij tegenaan loopt. Ja, als je nu zou horen dat, ik noem maar wat, dat Marco Bezaten zou gescheiden. en hij zou het nu gaan twitteren. Ja, dan zou ik daar niet echt heel blij mee zijn. Dan kan je het pas volgende week in het blad hebben. en dan ben je eigenlijk gaan, ja. kom je achter hierna aan natuurlijk. Dus het klinkt wel logisch. Tegelijkertijd denk ik van ja, bijvoorbeeld Frits Wester twittert heel veel. als hij dan eerst met zijn redactie moet gaan overleggen. daarvoor is dat Twitter nou juist ook weer niet, toch? Ja, als het kabinet is gevallen en hij moet dat eerst gaan overleggen met de redactie. terwijl hij de bron is, zeg maar, waar dat vandaan zou komen. dat ja. zou een beetje onlogisch zijn. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen als het om waarheidsvinding gaat. Weet je, dan, er wordt natuurlijk flink op los getwitterd. En ik moest nog denken aan toen die schietpartij in Alfa aan de Rijn... dat iemand van RTV West, dat hebben we toen ook hier besproken in lunch... Ja. had getwitterd dat, hij, dat Tristan beide ouders had... Doodgeschoten, ja dan, weet je wel, dan komen natuurlijk berichten de wereld in die absoluut niet kloppen. Dus als het daarom gaat, dan zeg ik... oké, okay, daar moet je als, ja. als medium wat, wat zuiniger op zijn. Maar ja, iets maar het achterhouden, is... dat zit ja. niet op, denk ik. Hoor. Maar het is in dit geval ook wel een concurrentieverhaal... want ze mogen dus ook niet retweeten. Dus als je, zeg, zeg maar, ik noem het iemand van privé die, die zegt iets... op Twitter, dan mag, dan mag nou een storyjournalist dat dus niet mogen... Uh, gebruiken of, of doorsturen, want dat is de concurrentie. Dat is wat ze daar bij Sky News gaan ja, doen. Nu. Wij zijn ook heel erg van de concurrentie, moet <laughs> ik eerlijk zeggen. Uh, op het moment uh, dat ik het idee zou hebben dat daardoor mijn collega's reclame maken voor een concurrerend plat. Ja dan spring ik ook eerlijk gezegd ja. niet een uh, gat in de lucht. Ja. Maar soms is het natuurlijk wel nieuws. Waar je gewoon niet omheen. Nee, maar kan. dat bedoel ik. Sommige dingen kun ja. je toch ook niet opzouten? Dat ja. wil ik gewoon niet. En ik bedoel, uh, ja, als dan een, de concurrent met een, uh, met een leuke primeur komt en die zou dat naar buiten brengen. Ja, goed, dan moet je daar ook niet al te krampachtig mee, mee omgaan. Ja. Wat een ander verhaal, als we gaan lopen tweeten: van God, wat heeft uh, privé deze week een, een leuke uitgave. Ik bedoel, dan, ja. dan word ik wat zagrijd. Ja. Ga eens kijken of dat een vacature ja. is. Ja, nee, dat zou minder zijn. Ja. Nou ja, goed, het blijft toch, uh, elke keer weer de conclusies dat hè, Dat Twitter is hartstikke leuk. Het is, het is er ineens bijgekomen. En, en we moeten er op allerlei manieren mee leren omgaan. Dat, dat blijkt maar weer. Goed, het grote nieuws van gisteravond, acht uur was het zover. Toen horen we dat er geen Elf Steden tocht uh, kwam. Uh, ik, ik weet niet of jullie de persconferentie helemaal letterlijk ja. Ja. Jij zat er echt klaar voor, Mathieu? Nou, ik zat uh, het nieuws te kijken. En uh, ja, toen had je dus om acht uur uh, de persconferentie. Die nee, ging half, maar door en door en, en door. 20 minuten in het journaal. Ja. Te veel? En, ja, ja, vond ik eerlijk gezegd wel. Maar dat vond ik ook uh, de dagen eraan voorafgaand. Ik bedoel, het is natuurlijk een, uh, een enorm leuk uh, evenement. Ik kan me ook voorstellen dat enorm veel mensen daar uh, naar uitkijken en willen meedoen. Maar om van minuut tot minuut op de hoogte te worden gehouden... wie er wel en niet gaan meedoen... en of het ijs wel of niet dik genoeg is, dan denk ik... jongens, ietsje minder had ook wel gemogen. Ik zou me zo af te vragen waar dit nou vandaan komt. Ik heb echt het idee, we hebben het even allemaal nodig. We horen alleen maar over Griekenland, euro, crisis, alles shit. En dit is gewoon lekker, ja, ja, dan kunnen de, we kunnen ook ons geheugen. En ieder centimeter ijs wat erbij komt, ja, dan worden we blij van. vorige week natuurlijk uh, we ging het voortdurend over... Weer om Alexander en Maxima die tien jaar getrouwd waren. Ja, we ja, hebben een behoefte aan, aan wat positief. <laughs> ja, Dat is het ja. volgens mij echt. En ik vind het ook een verademing, moeten zeggen... dat we net een gewoon weerbericht hadden. En dat niet nog even de presentatie komt... en uh, hoe zit het met die ja, eindwichter? Ja, ja. <laughs> oh, man. Die ja. wiebewieling, Wieling deed die, die, die persconferentie. Hij is de voorzitter van de Koninklijke Vri Vereniging Vries Elfstede. Uh, Batterijmicrofoons. Uh, nou, dat was toch veel druk eigenlijk wel op die man. En uh, hoe vond je dat hij het deed? Ja, dat vond ik uh, echt heel erg goed. De beste persconferentie in jaren. He? Ja, hij was meteen heel erg duidelijk. En uh, ik kan me voorstellen dat er natuurlijk een enorme druk op die club zat. Uh, omdat iedereen zat te roepen van gaat die komen, gaat die komen. Maar ja, ik ben het helemaal mee eens. Ik bedoel, de veiligheid gaat vooral Ja, alles. maar daarom, er werd heel veel over die druk gesproken. Maar ik denk, wat is nou de druk? Weet je, er gaan 16.000 mensen op dat ijs. Nou, ja. Als dat ijs niet dik genoeg is, ja, dan is het heel erg jammer. Maar dan ga je toch het risico neerlopen. Nee, nou goed, dat, dat, dat klinkt heel koelbloedig, heel, uh, zeg maar. maar ik bedoel, ja, maar daar je, komt het in de kern dus toch op he neer. De, maar is het hele land en al die programma's, ik, bedoel, ik weet niet of je de wereld door deze week hebt gezien. Maar ja. die begonnen, geloof ik, al toen er 1 toen er centimeter lag van, ja. En ik kan me voorstellen dat ja. je als organisatie ook denkt, ja, moeten we het dan misschien toch niet gaan doen of zo? Dat, dat, dat, nee, maar je hebt de verantwoordelijkheid voor duizenden Tuurlijk. mensen. Ja, nee, ik vind het heel logisch dat ze dit hebben besloten. Je had het over de beste persconferentie, maar wel met een kleine glimlach erbij. Dat zag ik heus wel, Guilaine. Laten we even luisteren naar een stukje gisteravond nog. Die voorzitter die wij gehoord hebben, die lijkt ja. ongelooflijk zeker van zijn zaak. Ja, dat is leuk, hè? Dat ze zo zeker hier van hun zaak zijn. Prachtig. Consequent, eerlijk, op Riocht, zo heet dat in Friesland. Mooiste persconferentie in jaren meegemaakt. En hoor eens wat er nu gebeurt. Ja. Een applaus voor ja. het bestuur, dat hoor je niet vaak na een persconferentie. Het eh, was Mart Smeet in een eentweetje met Rob Trip in het journaal. Uh, hij zei het inderdaad, hè, de beste persconferentie ja. ooit. En er ja. was na afloop op Twitter inderdaad heel veel kritiek op, op Smeet... dat hij toch uh, wel een bepaalde toon had. Hoe vond jij uh, dat? Hij ja, had? ik kon hem niet helemaal plaatsen, de toon. Want ik, ik merkte ook wel dat ik vond het een-tweetje met erop drippen, hem nou niet heel soepel verlopen. Maar ik kon niet goed de vinger erop leggen wat er nou was. Of hij gewoon de zeik erin had dat het niet doorging, dat hij dus niet kan presenteren. Kan me niet meer voorstellen. Ja. Ja, of dat hij gewoon ja, oprecht uh, ja, bewondering had voor hoe het ging. Ik dacht, ja, die gasten hebben het gewoon goed gedaan in die ja. persconferentie. Maar, ja. Ik, ik weet niet hoe jij dat, maar ja. ik, kon, ik kon hem niet plaatsen. Maar... Ik, ik uh, sluit me een beetje aan op wat je eerder zei over dat we behoefte hebben aan het positieve gevoel. En ik denk dat Mart Smeets dat ook heel goed heeft opgepikt. Van ja, de, toch gaat niet door, maar we hebben in ieder geval de beste persconferentie ooit gehad. Maar het is wel opmerkelijk doe, dat die journalisten die daar in de zaal zaten, toch ja, een deel daarvan begon te applaudisseren. Dat zie je inderdaad niet heel gauw bij een persconferentie. Maar dat waren wel echt de journalisten, want er stonden daarachter ook heel veel ja. mensen die gewoon ja. als vrijwilliger dat waren daarbij waren. Rayonhoofd, ja, ze inderdaad. En ja. dat, dat zou ook nog kunnen worden, dat hier wel. Ja. Ja. Want anders is het toch opmerkelijk dat, dat journalisten. Als dat zo dan, zou zijn, ja. Gaan ja. klappen. Uh, nog even over die hele hype, want Jean-Pierre Gele, tv recensent van de Volkskrant, we halen hem hier wel vaker aan, maar dat komt omdat hij gewoon uh, toch wel aardige stukjes schrijft en uh, af en toe de vinger behoorlijk op de zere plek legt. Um, hij zegt van ja, de, eigenlijk is de, de, de bron van de besmetting is de wereld draait door. Die begon inderdaad veel te snel al een enorme toestand ervan te maken. Beter mee eens? Ja, telegraaf kan er ook wat van, hè? Ik bedoel, die, uh, ik bedoel, dat was ook om de minuut op de website. Ja, en op en... Nederland 2 was er ook al heel snel het ijsjournaal. Ja, ja ik ja. denk dat het een soort wedloop wordt van uh, wie, is de, wie, wie komt er het eerste mee en wie besteedt er het meeste aandacht eraan. Wie en... kan de meeste oud-deelnemers op aan één tafel ja, krijgen? En ja, wij, en wij, wij klinken nu wat zuur, maar zo nee. bedoelen we het niet. Ik bedoel, het is een heel leuk evenement. Ja. Maar ja, we kunnen beter gewoon even wachten tot het ijs en dik genoeg is. Ja. Ja, maar dat is, die aanloop is gewoon nodig. Dat, dat hoort er helemaal bij. Dat weer... ja, ja, dat denk ik wel. En ik moet wel eerlijk zeggen, met de wereld draait door... dat je gisteren met die persconferentie... zat ik dus te kijken. En als je dan echt die oprechte ja, ontgoocheling ziet... bij een wennemars ja, prachtig. En, ja, ja. Een en een tuiterd en een Ja, dat is dan wel weer mooi. Ja. Ja. Ja. Is ook zo. Eén um, vandaag. Uh, de journalisten Jan Pons en Jelle Vissen... die moeten zich vandaag bij de Duitse rechtbank verantwoorden... voor huisvredebreuk. Ze zijn uh, met de verborgen camera binnengegaan... bij de Nederlandse oorlogsmisdadiger Heinrich Boeren. Daar hebben we hier ook al vaker over gesproken. Uh, nou had je vandaag daar zelf een reportage over gemaakt. Wat vond jij daarvan, Guilene? Nou, die uh, ging vooral erg over het maatschappelijke impact... die, die hè, hun actie heeft gehad met die verborgen camera. Maar ze gingen volledig voorbij aan het juridische. Dus het was heel erg in de richting... Want in van Duitsland, Duitsland mag, mag, dit, mag dit gewoon nee, niet. Nee. in Duitsland mag het niet. Dus het was heel erg kijken hoe schandalig het is... dat die journalisten vervolgd worden. En ik denk, ja, dat kun je vinden. Maar het mag gewoon niet in Duitsland. En dan moet een rechtszaak wel gaan uitwijzen. Want je vorige keer, toen zat ik hier met Bas van Werven... en die was zo boos erover. Ja. Maar tegelijk zei hij, ja, ja goed, dan moet je er ook. Voor gaan staan van nou, oké. Okay, we gaan ons juridisch verantwoorden en we hebben alle vertrouwen in dat we die zaak tot een goed einde gaan brengen. Ben je het mee eens, Mathieu? Ja, ik uh, ben ook heel erg verantwaardig, moet ik eerlijk zeggen, over die rechtszaak. Uh, omdat het, ik, ik ben een beetje ja? eens dat het. Het is natuurlijk een, een, een juridisch ding ook. Maar ik vind uh, wat hier gebeurd is: de man die hier veroordeeld is, die decennia lang daar straffeloos heeft kunnen rondlopen, uh, de Duitse justitie die toen helemaal nooit heeft ingegrepen of überhaupt iets heeft gedaan. En dan nu twee journalisten die op een gegeven moment dat verhaal naar buiten willen brengen... om die dan te gaan vervolgen voor zo'n lullig dingetje. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Ja, maar op het moment dat er dus juridisch grond is om iemand te vervolgen... dan maakt het niet uit volgens mij of het een misdadiger is of niet. Dat is stap 2, wat dan in zo'n rechtszitting aan de orde komt. Dat begrijp ik ook. Alleen, daar werd gisteren volledig aan voorbij gegaan in die reputatie. Maar nu begreep ik ook dat waarschijnlijk de rechter vandaag helemaal niet kijkt naar de achtergronden van het gebeuren... maar gewoon kijkt van, hebben jullie puur dit fout gedaan... En dan denk ik, als dat, als dat inderdaad zo gaat gebeuren, ja, dan. dan, dan ik bedoel... Maar dat zou heel raar zijn, want volgens mij werkt ook in Duitsland echt het, het rechtssysteem niet op die manier. Er wordt altijd gekeken <kuggen> naar de achterliggende omstandigheden, anders kan je zo'n zaak niet eens behandelen. Ja, we moeten maar ja, ik, wat, wat, wat. Ik, ik zag ook van Counter-Walraaf uh, die zei van dit hadden we gewoon als Duitsland niet moeten willen ja. doen. Ja. Die zat er ook in, he, inderdaad, uh, Walraaf. Uh, de man die zelf trouwens ook. Maar uurde. vond je niet dat het wel heel gekleurd was? De reportage? Ja, maar ik ben, zo, ik ben hierover zo verontwaardigd... Ja, nou, het, dat het mij niet gebeurd ja. genoeg zijn eigen. Ja, ja, ja, ja, dat moet ja, ik heel ja. eerlijk bijzetten. Jij vindt dat de privacy in dit geval van zo'n oorlogsmisdadiger. die moeten we dan ja, ja, maar even van de crisis zouden nemen. Ja, maar ook gezien het verhaal wat eraan vooraf ging. Hè. Die man die zo lang ja. ook op aandringen van Nederland... toch niet uitgeleverd, toch niet gestraft... en nu op ja. zijn oude dag pas... Nou, die jongens van Eén Vandaag worden gesteund door de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Ook de Duitse Journalistenvakbond heeft zich erachter geschaard. Uh, we moeten het afwachten inderdaad vandaag. En dan zullen we het zien. In ieder geval hebben ze ooit wel gelijk gekregen van de Raad voor de Journalistiek. Laatste onderwerp. Dat is toch even interessant. Want we hadden net Margriet van der Linde aan de lijn. Uh, dat gaat over de dag van het erotisch kapitaal. Uitgeroepen door, door Opzij. Een grote foto op de voorpagina met een, toch wel een décolleté. Um, gooi jij to vaak je charmes in de strijd? Ja, uh, ja, Mathieu? Ja, de oh, ik heb <laughs> oh, ja, ja. ja. ja. Je mag wat meer over, je. <laughs> ik dacht, Haal ja. een borsthaar tevoorschijn. Maar wat vond je van nou, nou de Maar Ik vind het ook een onderschatting van vrouwen. Ik denk sowieso dat vrouwen heel goed in staat zijn... om hun charmes in de strijd te gooien. En om met erotisch kapitaal... Ja, nou, ik, okay, je moet niet weten. Je wil niet weten wat ik onder deze poncho. Ja, dat is heel natuurlijk. Ja, ja. Nee, maar ik, ja, ik, Heb jij dat nooit misschien gedaan? Misschien wat zei daar? Nee, maar elke vrouw doet dat. Dat bedoel ik van. Ik vind het een onderschatting. Hmm. Tuurlijk ben je als vrouw volgens mij bewust van wie je bent. En vrouwen gaan nu helemaal anders om als ze een man tegenover zich hebben dan wanneer ze een vrouw tegenover zich hebben. Het is, dus het is volgens mij. Ja, volgens maar bijvoorbeeld, J. zegt in opzij, hè, uh, oud politica natuurlijk, tegenwoordig bij de Hogeschool van Amsterdam betrokken, rector zelfs daar. Als ik naar een vergadering ga met veel mannen, trek ik altijd iets opvallends aan. Ja, maar wat is opvallend? Kijk, als je, ik heb ook een keer moest een transparantprijsuitreiking uh, doen. Dus dat is over alle goede doelen. Dat is redelijk vergrijst allemaal. Daar heb ik ook een rood leren jasje aangedaan. Maar gewoon ik uh, wat frisheid erin wilde hebben. Maar niet om, om maar mijn vrouwelijkheid te tonen. Heb jij zoiets meegemaakt, Wat jij Niet zelf misschien maar op je redactie zien gebeuren? Dat, uh... Ja, ja het, is, het is misschien ook wel een beetje een vrouwendingetje. Uh, ik, ik heb ooit een keer een vormgever gehad... die door een collega werd aangesproken op haar uh, diepe décoroté... Maar dan in de zin van, uh, doe, eens, doe, doe eens iets anders aan of zo, want dit kan eigenlijk niet. Ja, zo. Ja. Ja, ja, en uh, ja. Ik, er waren ik, twee vrouwen dus die ja, dat tegen elkaar ik, zeiden. Ik had het persoonlijk had ik er helemaal geen aanstoot uh, Nee, mannen hebben dat over het algemeen niet zo heel veel last van. Maar goed, toen ik het verhaal van Grietse juist hoorde uh, in de uitzending... toen dacht ik van ja, is het eigenlijk niet meer gewoon een Pierre-stunt... Want ze begon het op een gegeven moment zo in te kleden van ja, maar het heeft ook te maken met je opleiding ja. en hoe je je uitdrukt. Toen dacht ik van ja, maar wat heeft dit nog met erotisch kapitaal te maken? Ja. Kijk, als je het hebt over erotisch kapitaal, dan kom je toch op, op de lichamelijke dingen. Ja. Ja. En dat nam ze in het interview net, nam ze dat redelijk terug. Ja, nou ja, ze zei dat het ook onderdeel het was van, is, van ja. al die andere dingen. Dat was wel een hele mooie term hoor. Erotisch kapitaal? Ik, ja, ik zes ze, jaar dan ben ik toch rijker dan ik dacht. Hey, erotisch kapitaal. Maar. <laughs> heb je er veel in dienst? <laughs> ja. ja, ik bedoelde mezelf eigenlijk. Oh, okay. maar, <laughs> maar goed, ik heb het idee, want natuurlijk, het, zal, het is ook wel een beetje om, de, om het plat te verkopen. Maar ik had bij haar het idee dat er ook wel iets meer achter zit van... Uh, uh, wel, eigenlijk een discussiepunt ook wil ze ervan ja, maken. Om meer ja, om je vrouwelijkheid te durven tonen. Ja, nou, ik... Maar je, maar je gewoon over de tuinbroek. En heel terecht, denk ik. Uh, misschien, misschien is de emancipatie Nederland wel in een... In een dermate stadium, dat je niet meer als een uh, halve boer hoeft aan te kleden. En dat je tegenwoordig gewoon in een leuk uh, wandelpakje of in een korte wow. rok uh, je werk kan doen. Ja. Ja. Ja. Maar toch, Guilene, dat weet je, jij. jij zit op die tv. Uh, ik denk dat mensen vaker reageren op hoe jij er dan uitziet dan... Van, die, die tweede vraag die je stelde, die kon echt niet nou, Zal ik je dan uit de droom helpen? Ik presenteer samen met Arie Boomsma het programma. Alle tweets gaan over de kleding van Arie. En er gaat nooit iets over kleding of uitstraling van mij. Dus misschien moet ik iets meer met Erotisch kapitaal in de strijd gooien. Ja, okay. Want dan uh, krijgen we daar wat meer tweets over. Nou ja, ik, hoor dat, ik hoor dat bij de collega's van het journaal altijd wel. Het dat, dat gaat altijd over hoe ze eruit zien. En nooit eens een keer of ze een keer een goede vraag hebben gesteld. Nou, onlangs dus met Sasha, de boer dan, die wel uh, te ja. kritisch werd gevonden. Tegenover de, de baas van de NS. Maar goed. Nou, okay. Maar dat is wel... Ding wat je, maar goed, dan me voor. Maar wat je aan kan raken dat vrouwen daar snel op veroordeeld worden. Ja, ja, ja, ja. Oké, okay, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit Mediaforum. Dat waren ze, Guylaine Plag en Mathieu Slee. Zometeen de Nationale Nieuwsquiz met Harry van den Berg uit Heerde. En dit is een liedje van de Radio 1-CD van deze week. Paul McCartney en We Three. Radio 1 CD heet uh, Kisses on the Bottom. Het zijn allemaal jazz standards, ingezongen dus door Paul McCartney... En van dat album We Three, My Echo, My Shadow en Me. Harry van den Berg is hier. Hij is 52 jaar, komt uit Heerde... en uh, gaat meedoen aan de Nationale Nieuwskuis. Welkom. U werkt bij de Belastingdienst, hè? Ja, klopt. Geen enveloppen meer, uh, begreep ik? Uh, nee, dat is wel de toekomst. Ja, wat, wat doet u precies bij de Belastingdienst? Uh, ik uh, behandel de zaatschrift, de heren Boetes met name. Ah, nou, die zullen wel veelvuldig binnenkomen. Uh, ja, klopt, ja. <laughs> Is dat leuk werk eigenlijk? Want je ziet er op ellende voorbij komen dan ook, of niet? Ja, nee, valt best wel mee. Dat is best wel leuk werk, ja. Maar, ja. ja bent u streng? Uh, ik toch rechtvaardig, <laughs> nou, zeg nee, nee, maar. Dat, dat zijn we namelijk hier ook bij de, bij de quiz. Dus dat komt dan mooi uit, dan bent u dat gewend. 150 punten, dat is de topscorer tot nu ja. toe. Echt een enorme klapper. Dus daar moet u in ieder geval overheen proberen te komen. Eerst de nieuwsfactor bepalen. Heeft u last van een Pool, Bulgaar, Roemeen of andere midden- of oost europeaan Ze slapen bij mij in het portiek tot uh, ze zijn s'nachts in de tuin nog bezig met barbecue en uh, de flessen rammelen. Ik weet denk dat uh, dit idee alleen uh, discriminatiesche idee is. Ja, de Poolse ambassadeur was dat als laatst. Hij komt in actie tegen de website meld.midden- en oost europeanennl Op die pagina kunnen mensen klagen over werknemers uit die delen van Europa... De Poolse ambassadeur is tegen de website... die zou bijdragen aan intolerantie tegenover Poolse immigranten, zegt hij. Vraag 1. Welke politieke partij is de initiator van de website? PVV. Dat is goed. Vraag 2. De Poolse ambassadeur zal zijn klacht neerleggen op twee plekken. Hij zegt contact te zoeken met het meldpunt Discriminatie Internet. En welke andere overheidsinstantie? Eh... Uh, aan de Ombudsman. Ja, dat is goed. Hij wil weten of de website in strijd is met de wet. In een brief aan PVV-leider Geert Wilders noemt hij het initiatief discriminerend. Vraag 3. u weet het intussen, dat is een kop uit de krant. De vraag is simpel, waar gaat de kop over? En u krijgt ook nog drie mogelijke antwoorden waar u uit kunt kiezen. Hier is het citaat uit de krant dus van vanochtend. Niemand was geïnteresseerd in die lelijke dingen. Niemand was geïnteresseerd in die lelijke dingen. Gaat dit over 1. na jaren duiken gestolen juwelen... van een ambassadeursvrouw op in een linnenkast. 2. een meevallen voor Defensie. Chili wil drie afgeschreven marinefragatten kopen... 3. De muppets leken jarenlang vergeten... maar door een nieuwe film spaart heel Nederland ineens voor die poppen. Uh, de juwelen. Ah. En dat is goed. Dat is een kop uit de Telegraaf. De vrouw van de Amerikaanse ambassadeur in Nederland... verloor haar juwelen ruim vijf jaar geleden in een Haags hotel. Personeel van het hotel vond die sieraden uiteindelijk in de lobby... en dacht dat ze amper van waarde waren. Uh, vraag 4. Hoeveel zijn die juwelen dan waard? En dan willen we graag een afgerond bedrag horen. Uh, ze waren nu getaxeerd op 7 miljoen. Dat is goed. Om bij de 7 miljoen inderdaad. Vraag 5 is de vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? En er is een oud-Fries gezegde al. Op oud-Ijs vriest het het best. Dus wat dat betreft, ik zal het even vertalen, op oud-Ijs heb je de meeste ijs aangroeien. Dus dat is al positief. En dat is ook uit het verleden, dat gezegde. Dus die bedenk ik niet hier ter plekke. Uh, ik denk meneer Oosterbrug van de ijsmeester van de, Friese, van de vereniging van de Friese Elfsteden. Het antwoord is uh, bijna 100% correct. Keurig gedaan. Uh, dus ook weer goed. Vraag 6 dan. Er komt deze week dus zeker geen Elfstedentocht. Maar gisteren werd wel het Nederlands kampioenschap Marathon op natuurijs geschaatst. Bij welke stad was dat? Bij welke plaats? Men Is goed. En uh, het was op de Grote Rietplas daar. Jorrit Bergsma werd voor de tweede keer in zijn carrière nationaal kampioen bij de mannen. Bij de vrouwen won Yvonne Spicht. Laatste vraag nu. U krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. En we willen graag weten wat hier wordt bedoeld. Het gaat dus om één term uit het nieuws. Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. We zijn koud en nat. Met z'n tweeën en nog honderd kleintjes. Drie. De prins heet ik welkom, maar dan wel in burgerkleding. 2. De president dient een klacht in over de Britse militarisering van mij. Falkland-eilanden? Uh, ja, dat is hem. Deze Britse eilandengroep wordt ook geclaimd door Argentinië, was de laatste aanwijzing geweest. De Falklands, inderdaad. Volgens de Argentijnen, trouwens, Las Islas Malvinas. Um, het klimaat op de valkenland eilanden is door de geografische ligging koud... en het regent er ook uh, heel veel. Het Britse leger stuurde recent versterkingen naar de Britse kolonie. Een van de RAF-helikopterpiloten was prins William. Volgens uh, Kierkner, dat is de, de baas daar in Argentinië... had uh, hadden ze William liever in burgerlijke kledij zien komen. Um, dat is inderdaad goed. Uh, dan komen we op een factor van acht. Daarmee gaan we dus zometeen vermenigvuldigen.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 Vandaag de, de stelling: Een nullijn voor iedereen is een goed idee. Voorzitter Wintjes van de werkgeversorganisatie vno ncw pleit in trouw vandaag voor zo'n nullijn... waarbij de lonen en uitkeringen van iedereen bevroren worden... en niet meegroeien met de inflatie. En volgens hem is dat nodig om de euro en de economie er weer bovenop te krijgen. We zijn benieuwd wat u vindt. Een nullijn voor iedereen is een goed idee. Dat is de stelling dus. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, dat is www. Punt stand .nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Harry van der Berg, 53 jaar uit heer is onze kandidaat vandaag in de Nationale Nieuwsquiz. Factor is 8, helemaal niet zo slecht. Maar niet de 100% score die de meneer eerder deze week had. En Die kwam dus uiteindelijk uit op 150. Als u daar wil komen, moet u de 19 goed hebben. Wat een helftje op. Ja, dat, dat, dat wordt heel lastig. Maar goed, we gaan gewoon kijken hoe ver het uh. komt. Het kan namelijk wel, uh, misschien net in de tijd... als de vragen niet te lang zijn en uh, we genoeg tijd overhouden. Uh, dus uh, zakelijk en tactisch handelen. Uh, pas roepen als u het antwoord niet weet. En uh, anders gewoon het antwoord geven. Dat is het allerbeste misschien. Daar komen ze. De nationale nieuwspis. Van Welk stripduo is het eerste deel van de serie voor meer dan 2000 euro op een veiling verkocht. Suskebisse. Is goed, wat voor beroepsgroep voert vandaag actie met een mars door Maastricht? Ja, schoonmakers. Goed, Russische wetenschappers hebben na ruim 20 jaar boren onder het ijs in welk gebied een reuzenmeer ontdekt? Ant -At -At Dat is goed. De Franse staatssecretaris van gezondheid is het mikpunt van spot geworden omdat ze daklozen adviseren wat te doen. Pas binnen te blijven. In welke Amerikaanse staat is het homohuwelijk aangenomen met 55 tegen 43 stemmen. Washington. Goed. Wat is de naam van de bondscoach van Engeland die is opgestapt? Capello. Goed. De Franse politie heeft de woning van welke wielrenser doorzocht en haar echtgenoot gearresteerd. Longo. Goed. De laatste nog levende veteraan uit welke oorlog is overleden? Eerste wereld. Dat is goed. In welk Oost-Europese land heeft de senaat ingestemd met een rechtstreekse verkiezing van de president door het volk? Pas. Als in Tsjechië de gemeente van Urk is teleurgesteld over de definitieve komst van wat? Windmolens. Dat is goed. Met hoeveel heeft voetbalclub AZ gisteren van ADO Den Haag gewonnen? 6-0. Goed. Welk Afrikaans land heeft de bondscoach van het voetbalteam de Laan uitgestuurd? Pas. Senegal. Welke Nederlandse stad gaat opnieuw een poging wagen om de start van de Tour binnen te halen? Utrecht. Dat is goed. Wie zegt dat haar uitspraken over Griekenland verkeerd zijn geïnterpreteerd? Koes. Dat is goed. Welk land heeft gisteren gezegd een internationale conferentie over Syrië te willen? Rusland. Nee, Turkije. 2011 zijn wereldwijd het hoogste aantal mensen gedood... in 20 jaar tijd door wat voor dieren? Eh, uh, en Sorry, uh, haaien. Dat is goed. Welke provider kijkt ook nu nog naar de mogelijkheid... om klanten extra te betalen voor onbeperkt mobiel internet? KPN. Dat is T-Mobile. Welke minister wil het met het actieplan voetbal en veiligheid... hooligans spijkerhard aanpakken? Opstelten. Dat is inderdaad opstelten. Dat antwoord zat nog in de klap. Dus die tellen we zeker mee. Maar zijn het er inderdaad 19? Je moest een paar keer passen, hè? Ja. Uh, Te veel in ieder geval, want 19 uh, zijn het er niet. Het zijn er 13, om precies te zijn. Maal 8 is 104. Helemaal geen slechte scoren. We hebben, zitten deze week echt in de goede uh, kandidaten. Alleen, ja, er is eentje die heeft er 150 uh, neergezet maandag. En uh, voorlopig is dat uh, een onhaalbare clip gebleken. Dus, met opgeven hoofd het, het mediapark af. Maar ja, daar uh, schiet u niks meer op, want de, de hoofdprijs zit er gewoon niet in deze week. U krijgt van ons normale prijspakket, de kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok... En de lunchbox. Je okay. kunt u meenemen naar Belastingdienst, boterhammetjes in doen en, uh, ja. en een beetje de blitz maken daar. Oké, okay. gaan we doen. Bedankt voor het meedoen en een goede reis terug naar uh, Heerde. Wij uh, melden ons straks om kwart over één weer. Dan gaan we over uh, de rechters spreken. Want ja, er wordt al heel veel gezegd over rechters in Nederland. Uh, ze straffen veel te soft eigenlijk. Uh, sowieso moeten er een aantal dingen gebeuren. Ze moeten functioneringsgesprekken gaan uh, doen. Uh, wat vinden die rechters daar eigenlijk zelf van? Een werklunch zometeen meteen met de voorzitter van de Vereniging van Rechtspraak. Zometeen zo ongeveer kwart over één.